Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. In een loods bij bezoekerscentrum Veluwezoom in Reden heeft een uitslaande brand gewoed. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bezoekerscentrum zelf. In de houten loods stonden onder meer huurfietsen en elektrische scooters. Omdat het moeilijk was om aan water te komen, werden verschillende korpsen opgeroepen om te helpen blussen. Justitieminister minister Navarro van Curaçao heeft zijn ontslag aangeboden. Een verdachte in de moordzaak rond politicus Helmin Wiels heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd. Navarro is de verantwoordelijke minister. Op Curaçao is geschokt gereageerd op de dood van de verdachte. Aanhangers van Wiels hadden al opgeroepen tot protest tegen Navarro. Morgen beslist het parlement of Navarro ontslag krijgt. Met schokkend filmmateriaal van de gifgasaanval in Syrië... wil het Witte Huis het Amerikaanse congres overtuigen om in dat land in te grijpen. De beelden komen van YouTube en laten stervende mensen zien, onder wie kinderen. Alles zou erop wijzen dat ze getroffen zijn door een aanval met het gifgas Sarin. In Londen zijn meer dan 160 mensen opgepakt... bij een protestmars tegen de islam en een tegendemonstratie. De anti-immigratiebeweging Ideal mocht demonstreren bij een moslimwijk... maar antifascisten verstoorden dat protest. Zo'n 150 antifascisten werden daarom opgepakt. En 14 leden van de IDL werden gearresteerd... voor wapen- of vuurwerkbezit en gewelddadig gedrag. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is een man opgepakt... die in New York een baby zou hebben vermoord. De 23-jarige man schoot op de vader van het kind, maar raakte de baby... Die overleed. De vader is lid van de beruchte Crips-bende. Daarom had de schutter het waarschijnlijk op hem gemunt. De schietpartij was in Brownsville een van de gevaarlijkste buurten van New York. Het weer. Overdag in het noorden en oosten nog regen. In het westen droger en af en toe zon. Middagtemperatuur 18 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN, start! Amen. Dorrestein. Goedemorgen, het is uh, nou ja, twee minuutjes over zes hier bij Start op Radio 1. Uh, leuk dat je met me wakker wordt, vind, uh, vind ik heel fijn. Dat uh, doe ik onder andere. Uh, uh, ik heb onder andere voor jou straks uh, de nieuwste films. Joost Basmeijer vertelt mij welke nieuwe films er in de bioscoop gaan verschijnen. En het laatste nieuws op Twitter uh, behandel ik ook eventjes. Eerst naar sport. Want je ziet ze wel eens door het bos hobbelen. De paard- en wagencombo. Je ziet het wel eens. Of uh, zeker, ik kom uit een klein uh, dorpje uit Werkhoofd. En dan zie je ze regelmatig ook uh, voorbij uh, draven. Uh, met zo'n kar uh, zo met zo'n net gekleede 50ger erop. Uh, met dan uh, twee of vier paarden ervoor. Um, ja, niet zo spectaculair als je het mij vraagt. Maar als je het als sportverband ziet, op Studio Sport door het bos heen. Dan ziet het er wel echt wel spectaculair uit. Dat heet dan Paardenmennen. En op dit moment is het Nederlands kampioenschap in Breda bezig. En samen met IJsbrand Chardon is roel gaan paardenmennen. En dat is heel speciaal, want hij is 24 keer Nederlands kampioen. Als er iemand verstand heeft van deze sport, dan bent u het hier in Nederland. En ik zit hier nu te kijken. Hier wordt dressuur gereden. Ja, belangrijk is dat de paarden zeg maar netjes lopen. Dat het een blok is. Dat ze de figuren netjes rijden. Ik zie eigenlijk gewoon twee paarden lopen met een karretje erachter. Ja, maar die zuurleden die hebben daar natuurlijk een hele cursus voor gevolgd. Dus die weten exact waar ze op moeten letten. Kijk, deze aanspanning gaat nu een overgang maken naar het halt houden. Kijk, en dan moet het ook heel netjes stilstaan. En als het stilstaat, moeten ze ook nog eens een keer drie passen achterwaarts gaan. Daar kijken ze naar de zuurleden, of ze dan niet bewegen, of ze netjes stilstaan. Of die beweging achterwaarts in één beweging is. Dus dat het niet schokkend naar achter gaat. Met één beweging naar achter gaan. Dit was eigenlijk een perfecte overgang. Ik zou dit toch ook kunnen? En daar vergis jij je in, denk ik. Maar met paardrijden is het wel altijd de teugels inhouden, de stoppen en aansporen. Ik weet niet zo goed hoe dat moet vanaf zo'n karretje. Dan ga je harder. Uh, je zegt het heel simpel. En zo het is moet net het... autorijden. Zo simpel als jij het schet, is het niet. Ze krijgen een, een cijfer voor het geheel. Je ziet het, uh, dit ziet er perfect uit. En uh, deze zal ongetwijfeld presentatie 10 krijgen. Maar als jij er zo op zit, zoals je nu naast me staat... Ja, dan krijg je denk ik een vijf. Want dan We gaan niet beledigen, hè? Wij beledigen niet, maar dat is niet qua uiterlijk... wat je op de koets moet hebben. Weet je, Dan moet je netjes een hoed op, je moet een net jasje aan. Dus ik zeg niks van jouw kleding. Oh, Mijn studentenkloffie, dat is niet oké. Okay. Het is niet oké okay op de koets. En om zou nou echt mee te maken hoe dit uh, er echt aan toe gaat... mag ik straks een rondje meerijden? Het nee, nee, enige probleem is dat niemand voor me stopt... dus ik moet erop gaan springen. En dan gaan we wat worden, want ze rennen hard. Ja. Ah, ik ben nu een soort van aan het surfen op een paardenkar. En u bent Theo? Nog steeds. En uh, hoe hoog staat u in de ranglijsten? Uh, ranglijst van Nederland of internationaal? Ja, van Nederland. Van Nederland. We zijn de laatste drie jaar tweede geworden op de kampioenschappen. Ieder jaar dus. Wat betekent dat ge, ge, ge, gepruut nou? Nou, oh, dat ze een beetje rustig blijven. Anders worden ze iets te panatiek. Is er ook iets waardoor ze sneller gaan? Ja, zeker. Daar, daar is die drie meter lange zweep voor. Nee, dat is een hulpmiddel, maar verder niet. Die paarden zijn zo afgestemd dat ze alles op stem doen. En wanneer gaan we harder? Nou, even kijken hoor, waar hij is. Kijk, kijk, nou dat... Uh, oh, oh, je oh. Oh, dat, ja, je ja. oh god. Het code wordt voor afremmen werkt <lacht> En wat, wat we nu aan het doen zijn, is dit goed? Dit is goed, ja. Want er lopen nu vier paarden voor een kar. En ja, ik zie niet zo goed of dit nou goed is of slecht. Nee. Want, want ze, hebben de, ze hebben de hoofd omlaag, is dat goed? De hoofd omlaag, ja, dat is goed. Dat moet. En ze moeten achter de hoofd aanlopen voor de richting waar je naartoe rijdt. Oor naar voren toe, dat is optimaal. Ik vind paarden doodeng. Ja, oké, okay. dat is uh, iets... Van jou. Ze hebben in Breda in ieder geval het paardenmennen naar een hoger niveau gehobbeld. Het enige probleem is dat het wel een sport op zich is om er iets van te kunnen snappen. Nou, dat... Uh... Heb je snel gewoon een paar keertjes Studiosport kijken. En dan uh, gewoon dit weekend. En dan snap je het wel, dan leggen ze het perfect uit. Zo hoog als het niveau is van het paardenmennen, zo laag is het bij het Nederlandse tennis. Maar is er licht aan het einde van de tunnel, vraag ik me af. We gingen naar een tennisveld in Hilversum om daar achter te komen. Ik heb een hard hoofd in. Misschien over uh, vijf of tien jaar. Het komt absoluut goed met de Nederlandse tennissers, ja. De tijd van Kruishek, die zie ik eigenlijk niet zo snel meer terugkomen. Er is zeker talent, ja. Alleen talent alleen is niet genoeg. Ze laten hun kopie hangen en als de wind niet mee zit, dan gaan, ze gewoon, dan gaan ze er niet meer voor. Ze hebben de verkeerde mentaliteit, denk ik. Ook de Nederlanders storten meteen in als het niet goed gaat. Talent is fijn. Maar hard werken en discipline is misschien nog wel belangrijker dan talent. Het komt niet meer goed, denk ik. Nou, zoals het er nu uitziet gaat het misschien niet heel erg goed. Maar ik ga weer op tennis, heb ik besloten. Dus ik denk dat het dan wel weer goed komt. Ik denk dat we dan wel uh, dat we gewoon kampioen kunnen worden. Uh, nou, voorlopig denk ik niet. Maar over tien jaar gaat een Jordi Visser uh, Wimbledon winnen. Omdat die, ja, die jongen die is in optocht en dat, wordt, nou, dat is gewoon een talent. Dat, ja, dat zie je meteen. Ah, Jordi Visser uh, wordt... Het tussen volgens de tennissers in Hilversum. En we blijven bij tennis. De, de laatste Grand Slam van het jaar. De US Open nadert zijn einde. De finalisten van het tennisspectakel zijn bekend. Bij de mannen strijden Rafael Nadal en Novak Djokovic voor de titel. En bij de vrouwen zijn dat Serena Williams en Victoria Azarenka. Jan Roel, sportverslaggever ja, van moed. de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, in beide gevallen staat dus de nummer 1 en 2 van de wereld ja. tegen elkaar in de finale. ja nou, Spectaculair. Um, dat is mooi, toch? Ja, zeker. Ja, ik, uh, uh, uh, ik zag in ieder geval een hele spannende wedstrijd van Djokovic uh, ja. uh, van gisteravond. Um, ja. Even naar, eerst naar die mannen dus. Rafael Nadal, Novak Djokovic ja. in de finale. Kom maar op, wie wordt het? De, ja, het is een droomfinale, toch? Vind je niet? Nou, nummer 1 en 2 van de wereld, ja. dat, dat hoort daar, eigenlijk. Bij. Daar had iedereen een beetje op gerekend. En uh, ja, ik zet toch wel mijn geld uh, op, op Rafael Nadal. He, nummer 2 van de wereld, je zei het al... Uh, zijn is een achttiende Grand Slam finale, dat is ook niet mis. Mm Hij -hmm. heeft maar één set verloren in het hele toernooi tegen Schreiber. 12 Grand Slam titels dus en Nadal, 59 titels gewonnen, enfin, een, een gigant. Ja. En uh, heeft dit jaar op hardcourt nog geen één wedstrijd verloren. Dus hij is echt in een, in een supervorm. Uh, een hele jaar 58 wedstrijden gewonnen, maar drie verloren. Hij heeft natuurlijk last gehad van zijn knie. Mm -hmm. Maar als je ziet dat hij nu dus niet meer met die bandage om die knie heen, heen speelt. Hebben ze dat toch een beetje onder controle, denk ik, het, het, het Spaanse kamp... Hij heeft natuurlijk allemaal begeleiders daarbij en zijn en coach en oom Tony en en en, fysiotherapeut en dergelijke. Dus ze hebben het lek aardig boven, want dat was altijd een beetje het probleem hè, met Nadal. Dat ja. hij zijn lichaam eigenlijk sloopte met zijn stijl van tennis. Maar ik vind hem nu uh, in, een, in een uitstekende vorm. Daarbij moet ik ook wel zeggen dat Djokovic... Een, een lastiger tegenstander had dan, dan Nadal in die halve finale. Nadal ja. speelde tegen Casquet. Daar had hij nog nooit van verloren. Nu wint hij ook in drie setjes. En Djokovic speelde tegen Wawrinka. En Wawrinka had dus van Murray gewonnen hè, in de kwartfinale. Ja, de het, Zwitser. Is ander, dat is die andere weggekomen. Zwitser. Ja, ja, dat is die andere Zwitser. En Jan is denk ik eventjes weg, hoor ik nu. We hadden het over de Zwitser Wawrinka. Die is opvallend ver gekomen. Maar hij redde het gisteren niet tegen Djokovic. We gaan hem eventjes nog een keer proberen terug te halen. En Wawrinka, we hadden het net over die andere Zwitser. Nou ja, Federer is natuurlijk de Zwitser van het tennis. Doet het het afgelopen jaar niet zo goed. Is het teruggezakt op de wereldranglijst. En toen kwam in één keer... Dat, ja, dat vriendje van hem, die andere Switzer... die het fantastisch goed ging doen op dit toernooi. De verrassing. En die uh, komt gewoon in één keer uh, tot de halve finale. Schakelt uh, Andy Murray uit, uh, de Brit. En, uh, uh, en nu dus tegen Djokovic in de halve finale net eraf gegaan. Jan, uh, je bent ben... er weer. Oh, uh, Jan, hoor je mij? Ik ja, hoor je mij, ja. ja. Ja, perfect, je bent er weer. Um, we hadden het dus over Wabrinka. Hoe kan het dat die in één keer zo fantastisch goed, uh, het fantastisch goed doet? Nou, een beetje in, in de nadagen van zijn, van zijn carrière, ervaring. Uh, ja, hard getraind, fit. Hij is ook fitter dan, dan anders. En dat is gewoon een ontzettend belangrijk aspect uh, bij elk Slam. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk om, om drie gewonnen sets. En uh, dat is wat anders dan twee gewonnen sets altijd. Maar hij is gewoon enorm fit. En um, hij is ook in een bepaalde flow geraakt. Zeker nadat hij had... Uh, gewonnen van, van, van Murray. En, mm -hmm. en hij kreeg ook een staande ovatie hè, na zijn halve finale tegen Djokovic. Ja, het, publiek, he, het publiek was wel een beetje op de hand van, van, van Wawrinka. Ja, weet je de underdog natuurlijk. Ja, uh, ja, wel, dat, maar, daar wil voor juichen. Ja, maar dat, dat probleem heeft Djokovic altijd een beetje. Dat hij, dat, dat hij toch nooit echt het publiek achter zich weet te krijgen. Dat is, dat is een beetje, dat gaat steeds beter. Mm -hmm. en hij heeft zich ook steeds beter gepresenteerd. En, um, hij wordt wel steeds sympathieker, maar in het begin van zijn carrière had hij nou wel eens dat, dat agressieve waar het publiek niet altijd van hield. Nee. Dus uh, uh, ik, ik, ik ben benieuwd in die finale die overigens maandag wordt gespeeld. Mm -hmm. Dus niet morgen, nee. of vandaag eigenlijk op zondag. Ja. Ik ben benieuwd uh, hoe het zich gaat verhouden als hij dus tegen Nadal in die finale speelt. Ja, inderdaad, wie dan de lievelings ja. is. Maar uh, nog even bij Wawrinka, uh, gaat hij nu een bedreiging vormen? voor de top drie van de wereld... of is dit gewoon een, een soort van eenmalige opleving en dat is het? Nou, ik denk, eerlijk gezegd, dat laatste. Um, Hoewel uh, die, die goed in vorm is... Uh, volgende Grand Slam is, is Australië, dat moet je maar weer zien. Mm -hmm. maar, die, maar die top drie... Daar heb je het eigenlijk over, hè? want Federer is daar wel een beetje uit weggevallen. We hadden het yeah. een big four met, met Nadal, Djokovic, Murray, Federer. Maar Federer is daar toch wel een beetje uit weggevallen. En, en eigenlijk heb je nu een top drie, Nadal, Djokovic en, uh, en, en Murray. En daar gaat uh, Wawrinka zich echt niet uh, bij voegen. Okay. En daar is je ook wat te veel voor op leeftijd. Dan hoop ik eerder bijvoorbeeld op Tel op Potro. Uh, Ferrer ook niet. Hè? Dat is die mm -hmm. andere wereldtoppen die wat kleinere Spanjaard. Uh, echt gaan, het, het, het komende tennisjaar, wat dan weer in januari begint, om die, om die drie spelers moet ik. Ja, nu naar de vrouwen. Sabrina Williams tegen Victoria Azarenka ja. in de finale. Nou, weer de eerste vraag die ik je bij de mannen stelde. Wie gaat hem winnen? <laughs> nou, Sabrina Williams. Die is gewoon uh, in topvorm. Sinds haar Franse coach heeft... Uh, uh, weet gewoon echt... Zo op het hardcourt in New York is ze ook populair... Een Amerikaanse, heeft het, heeft het Amerikaanse vrouwentennis natuurlijk in, in, in de afgelopen uh, decennia ook, ook gedomineerd. Samen hmm. met sus Venus Williams. Dus ik zie haar echt niet verliezen van Asarenka, Asarenka ook in mentaal opzicht toch ook wat minder dan, dan Serena Williams. Dus ik denk dat dat echt een overwinning wordt voor de Amerikaanse, absoluut. Oké, okay, en nu, nu staan zoals verwacht dan ja, de nummer 1 en 2 zoals het Aha. eigenlijk hoort in de finale bij de mannen en de vrouwen. Is het dan eigenlijk wel een spannende US Open geweest? Nou, ja, de echte thrillers hebben we in deze halve finale gezien tussen, tussen Djokovic en, uh, en, en Murray. Mm -hmm. um, uh, of uh, Djokovic en uh, Wawrinka. Mm -hmm. uh, wat, wat jammer is, is dat in het toernooi eigenlijk uh, Murray in die kwartfinale verloren heeft. Want als je die ook er ook bij hebt, uh, niks te nadenken van Wawrinka, dat, dat geeft toch meer cachet aan je toernooi. Mm -hmm. En wat natuurlijk ook jammer is, is dat, wat ik net al zei, dat, dat Federer zo ...kansloos verloor van, van Tommy Robredo. En dan had ja. Hij heeft nog nooit van verloren in zijn carrière. Hij eigenlijk van zichzelf. En dat, uh, dat, ja, en dat, dat ontbeert dan wel zo'n zo zo slotweekend dat Federer daar niet bij staat. Ja, dat is toch een beetje jammer. Ja, dat is toch wel het einde van een, van een tijdperk. En daar moet iedereen wel een beetje aan wennen. En uh, of het dan een spannend US Open is geweest... ...ik denk dat het nog een heel spannende US Open kan worden... ...met die finale tussen Nadal en Djokovic. Ja. Nou, die, zin, die zullen wij dus uh, maandag uh, zien. Mm -hmm. Jan Roos ja. van de NOS, uh, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay. hoi hoi. Rock and roll van Amy McDonald hier bij Start op Radio 1. Nou, het is uh, 19 minuten over 6. Goedemorgen, fijn uh, dat je wakker wordt met Start. Um, ik ga het even over Jeroen van der Boom, want hij uh, is beschuldigd van hitlijstmanipulatie. Hij zou namelijk zijn single beter laat dan nooit in de hitlijsten gekocht hebben. En met 500 aankopen sta je namelijk al een week in de top 10. Dus nou, wat hij dacht, ik stel hem gewoon gratis beschikbaar als download... Maar daar betaal ik wel zelf voor. Ja, de 500 downloadjes is ook niet zoveel geld. En als je daar een plekje mee krijgt in de top 10, is het toch wel lekker. Maar wat zijn de regels eigenlijk? Esmee, wie onderzoekt het? Mega top 50. Bart Arens. Welkom bij de Mega top 50 van 30 augustus 2013. Dit zijn de populairste hits van Nederland. Welke tracks zijn het meest gedraaid op de radio? Welke zijn het meest verkocht? Of gedraaid via Spotify of Deezer? Je komt erachter. Ik vandaag. luister best wel vaak naar hitlijsten op de radio. Maar zijn deze lijsten eigenlijk wel eerlijk? Ik ga het verhaal halen bij Single Top 100 samensteller Michel Admiraal. Michel, hoe worden de hitlijsten eigenlijk samengesteld? Ze worden samengesteld op basis van verkopen. En dan moet je denken aan de fysieke, dus wat er in de winkel verkocht wordt. Uh, de downloads die via de downloadportals verkocht worden. En voor de single lijst nemen we streaming ook nog mee. Dus hetgeen er bij Spotify gestreamd wordt, die cijfers gaan mee voor de single hitlijst. Hoe zorgen jullie dat artiesten zichzelf niet in de hitlijsten kopen? Nou kijk we hebben onze controle middel, uiteraard. Uh, dat betekent dat we goed kijken wat er op de winkelvloer gebeurt. Als daar heel veel verkopen in één winkel uh, plaatsvinden. Dan bellen we altijd even naar de winkel en dan uh, gaan er wat belletjes rinkelen bij ons. Uh, wellicht dat de artiest daar geweest is voor een concert... en wordt dat niet aangemeld en zie ik hoge aantallen... Dan, uh, ja, dan worden die aantallen gewoon netjes teruggebracht tot normale proporties. Je hoorde een stukje van Be Gentle. Dat is een artiest die eigenlijk nooit op de radio gedraaid wordt... maar ze staat toch vaak in de hitlijsten. Hoe kan dat nou? Ja goed, kijk, het, het balletje moet ook ergens beginnen. Uh, je kan ook bij concert verkopen, kan je natuurlijk ook populariteit uh, krijgen voor een artiest. Uh, of op tv verschijnen. Je hoeft natuurlijk niet altijd airplay te krijgen op de radio. Radio is natuurlijk wel een belangrijk medium. Maar ja goed, uh, tv is ook een belangrijk medium. En als je uh, een rondje concert doet door Nederland, waarbij je zeg maar, naar de consument toe gaat, uh, is, is ook een, een belangrijk medium. Dus ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om, om je plaat aan de man te krijgen. Dit is de Megatop 50. De meest actuele hitlijst van Nederland. Welke tracks zijn het meest verkocht, gedownload en gedraaid? Wat wordt de nummer 1? Bart Arends, presentator van de 3FM Megatop 50... geeft hier een andere verklaring voor. Er zijn sommige artiesten die brengen bijvoorbeeld drie luiken uit. Dat zijn singeltjes... Uh, die kun je openvouwen. Daar zitten dan uh, drie plekjes in. De eerste is al benut. Daar zit de single van, uh, van die week in. En er zijn er nog twee. Daar zit, daar zit nog niks. Zoals ik maar zeggen. Die kun je nog later invullen. En een week later komt dan opnieuw de single uit. Maar dan staat op, uh, op uh, de tweede track... Staat bijvoorbeeld een uniek live optreden van die desbetreffende artiest. Nou, dat vinden fans te gek. Die uh, kopen uiteraard dat single ook weer los. Die prikken hem erbij in dat drie luik. Dan hebben ze er twee compleet. En gaan uiteindelijk uh, prikken ze er ook drie in. En wat is er dan gebeurd? Dan is natuurlijk die single die elke keer op de 1 staat... die is drie keer langs de scanner gegaan. Dus je hebt in theorie heb je drie keer je liedje verkocht. Nou, dat gaat die fan natuurlijk nooit terugluisteren. Maar in de single op wordt dat wel bij elkaar opgeteld. Nou, dan krijg je natuurlijk een een verkoopcijferresultaat, wat nou, in principe wel klopt. Want die single is drie keer verkocht, maar ik vind dat het weinig zegt over de populariteit van het liedje. En dat is wat wij willen meten in de 9 tot 50. Dus dat, is, dat zijn dingen die de single op 100 doen, daar is ook niks mis mee, want die single is zoveel verkocht. Alleen ik, vind het geen, uh, ik zou er niet trots op zijn als ik die lijst zou moeten uitzenden. Maar artiesten die gebruiken het dus wel om snel in die lijst te komen. En dat snap ik uh, ook wel een beetje, want het is, uh, het is natuurlijk de lijst van de populairste muziek van Nederland. En uh, die hoor je natuurlijk regelmatig voorbij komen. Daarom uh, zijn we even de straat op gegaan en hebben gevraagd... beïnvloedt de top 40 jouw muziekkeuze? Niet beïnvloed. Uh, uh, ik, uh, ik vind wel veel top 40 nummers leuk... maar uh, het heeft geen invloed erop. Uh, omdat ik ook nummers buiten de top 40 leuk vind... Uh, die niet in de top 40 komen. Uh, oldies enzovoorts. Bij mij denk ik wel, want ik luister heel veel radio... en automatisch ik ook in één keer die top 40 bij elkaar. Dus uh, voor mij... Wel? Nee, totaal niet. Aangezien dat het in de meeste gevallen niet echt mijn smaak is. En niet mijn muziekkeuze. Ja, dat hoor je heel vaak. Dus dat is toch wel... Uh, en het is ook wel een beetje muziek van deze tijd. Nee. Ik uh, luister vooral... Uh, jazz, blues, al dat soort dingen. Niet echt uh, dingen die in de top 40 uh, terechtkomen, zou ik zeggen. Ik luister Radio 1. Maar daar heb je geen top 40. Dus ik uh, luister Spotify en... Uh, ja. Ik luister niet alleen naar top 40. Wel ook gewoon naar... Uh, bepaalde artiesten die ik van vroeger bijvoorbeeld, die ik heel leuk vind, dus top 40 doet een beetje. Let's Dance, David Bowie, weer even een klassieketje uit uh, 1983. Want ik, vraag dan, uh, ik wil dan toch altijd eventjes wel een, een plaatje uit de jaren 80 draaien. Vind ik leuk, en lekker, lekker fout haar en uh, foute broeken en uh, shirts en dat soort dingetjes. Goedemorgen, je wordt wakker met de Start hier op Radio 1. Het is um, twee minuutjes voor half zeven. Uh, tot 7 uur uh, hoor je nog van mij welke films eruit gaan komen in de bioscoop deze week. En vragen we aan een kip wat hij nou van dat hele gezeur rondom plofkippen vindt. En je denkt, Kees, wat doe je nou uit je nek? Nee, echt waar. We hebben een manier gevonden om aan een kip te vragen wat hij van plofkippen vindt. Want dat is de laatste die je nog niet gehoord hebt. Dus dat, nou, dat hoor je dan natuurlijk even bij start. Eerst de uh, trending topics op Twitter. Hashtag iPhone doet het goed... Uh, uh, hij komt over een uh, paar dagen komt een nieuwe iPhone uit, nu al trending topic. De vraag is natuurlijk, uh, wat, uh, wat kan je er nieuws mee? Uh, komt hij in een nieuw kleurtje? Dat soort dingen. We zullen het uh, over een paar dagen zien. Hashtag Tour van Bouken is ook populair. Deze zomer uh, is uh, de Belkinploeg gevolgd door Kees Jonkind. Die is met een hele cameraploeg de hele tour mee geweest. Hij heeft alles gefilmd in auto's, in uh, de bus. Dus je ziet de teamvergaderingen, je ziet de ploegleiders schelden op het moment dat er niks uh, goed gaat. Check het via uitzending gemist. Ik heb hem al mogen kijken van Kees... en uh, ik, uh, ik, vond, ik vond hem erg mooi. Het, uh, ik was onder de indruk. En hashtag Australië doet het uh, ook goed. De verkiezingsuitslag is bekend. Tony Abbott van de conservatieve partij heeft gewonnen. Hij kreeg volgens de laatste telling 53 van de stemmen. Dan uh, de geschiedenisboeken in. Vandaag in 1936 was de verloving van prins Bernard en prinses Juliana... zij leerden elkaar tijdens een skivakantie in Duitsland kennen... Margaret Gorman werd vandaag in 1921 de allereerste Miss America. Ze was daar echter totaal niet blij mee. Ze zei uh, dat het één grote poppenkast was. Wat nu natuurlijk ook nog een beetje gezegd was. Dus ze was haar tijd uh, misschien ver vooruit. Deze dag in 1966 werd de allereerste Star Trek uitgezonden... op de Amerikaanse zender NBC. Inmiddels zijn er uh, vijf series verder. Twaalf films en honderden boeken zijn er over verschenen. Dan... Uh, eventjes naar de verjaardagskalender. Het is vandaag de geboortedag van René Klein. Hij werd natuurlijk vooral bekend van het nummer Mr. Blue. Um, nou, die klinkt zo. Mooi nummer, maar vooral als je een beetje... Uh, de weet wat, hoe, hoe het verder met hem is afgelopen. Want hij is natuurlijk in 1993 is hij overleden aan AIDS. Dus uh, dat blijft altijd nog een beetje plakken aan dit nummer. Daarom vind ik hem ook uh, heel mooi. Uh, nog een uh, jarige uh, van uh, vandaag. Uh, Corrie Konings uh, wordt vandaag 62. Inmiddels uh, is Corrie natuurlijk vooral bekend... van haar duet uh, met de uh, New Kids. Een klassieketje van Corrie Konings en uh, Matthijs van Nieuwkerk gaat vandaag 53 kaarsjes uitblazen. En als hij dat zo snel doet, als zijn aankondigingen bij DWDD, dan uh, moet dat uh, vast snel voorbij zijn uh, van harte allemaal. piep, gefeliciteerd. En dan even kijken naar het weer. Het, uh, nou, het is uh, typisch Nederlands weer. Het regent uh, hard. En goed, over het hele land. Ik zie uh, een paar puntjes, uh, Noord-Friesland, Noord-Groningen... die nog een beetje droog zijn, maar voor de rest komt het er uh, echt aan... Uh, met ook nog echt wat zware uh, buitjes. En ik zie zelfs een paar spikkeltjes onweer. Die zullen vast het noorden van het land uh, wel bereiken. Dus uh, blijf lekker binnen en luisteren naar start op uh, Radio 1. Ik uh, vind het leuk als jij uh, bij me blijft. Ah, dan uh, gaan we uh, lekker door... Naar film. Wat moeten we volgende week in de bioscoop zien en welke films zullen het het beste doen? Op die vragen geeft onze eigen filmkenner Joost Basmeijer elke week antwoord. Joost, welkom. Goedemorgen. Het heet niet voor niks de blockbuster Bingo. Dus we kijken even naar jouw voorspelling van vorige week. Jij kijkt elke week even naar een uh, top 3. Jij voorspelt dat welke drie films gaan het het beste doen in de bioscoop. Vorige week was jouw top 3 op 1 Kick-Ass 2. Op 2 Elysium en op drie Jobs. Nou, ik heb de top 3 erbij gepakt. Ja. Je hebt het niet echt goed gedaan, Joost. Nee, klopt toch niet helemaal. Hè? Ik had Kick-Ass 2 toch wel te hoog zitten. En ik dacht dat hij misschien nog wat tijd nodig had om op 1 uh, op te komen. Um, Elysium had ik wel soort van goed. Die staat volgens mij op 3. Dat klopt. Ik zal even de top drie erbij pakken. Op ja. één, We Are The Millers, Comedy. Op twee, The Smurfs 2, doet het al weken goed. En op drie dus Elysium. Dus je hebt wel eentje in de top drie goed. Ja, maar niet op de goede plek. Niet op nog. de goede plek, nee. half puntje. Nee, en ik had toch al gedacht dat Jobs ook wel uh, veel uh, mensen zou trekken. Maar toch blijkbaar niet. Ik dacht, er zijn een hoop Apple-appel vanaten. Er was best wel een buzz om die film heen. Mm -hmm. Maar uh, nou, die bezoeksaantallen moeten misschien ook nog komen. Ja, ach, hij stond niet in de top uh, 10 misschien. Nee, uh, en we hadden het er vorige topdagen. week over gehad. Uh, hij is niet zo, schijnt niet zo heel goed te zijn. Nee, precies. Dus ik denk dat mensen dat uh, nieuws hebben meegekregen. Uh, dan naar de films die deze week uit gaan komen. Je wil het hebben over een mannen- en een vrouwenfilm. Nou, laten we beginnen met een mannenfilm. White House Down. Vertel. White House Down. Dat is een, uh, weer een uh, actiefilm. Uh, af en toe komen er van die actiefilms uit. Het is bijzonder om te zien dat er weer een nieuwe film uitkomt. Uh, waarin het Witte Huis weer, uh, weer ten onder gaat. Uh, er zijn er de laatste tijd veel games en films die zich een beetje uh, zich afspelen in Amerika. En dan heb je de, de Chinezen of de Koreanen of een ander rood leger als uh, de Russen mm -hmm. of zo. Die vallen dan uh, Amerika binnen en die gaan daar flink huishouden. En dan heb je altijd natuurlijk een held. En uh, die held is in dit geval Channing Tatum. Dat is die spierbonk die je misschien wel kent van Magic Mike of uh, 21 Jump Street. Mm -hmm. Um, hij uh, wil uh, aan de slag als beveiliger van de president. Uh, die president wordt gespeeld door Jamie Foxx. Uh, maar hij wordt, uh, hij wordt niet aangenomen. Hij mag niet, uh, niet beveiliger van de president worden. Oh. En uh, dan uiteindelijk uh, gaat dat helemaal mis. Dan wordt het hommelers. Dan staat het hele Witte Huis staat in, in de fik. En dan uh, heb je natuurlijk Channing Tatum, die wel Moet de president... Moet je raden wie er dan ja, in één keer is? dan heeft hij toch in één keer een hele slechte beveiliging. Maar is Channing Tatum de enige die de president kan redden. Dat uh, is eigenlijk een beetje de synopsis van de film. Uh, de, ja, waarschijnlijk loopt het goed af. Dan zijn de bad guys dood aan het einde. Je kan het een beetje voorspellen. Het is gewoon een actiefilm zoals je dat gewend bent. Toen ik de trailer zag, heel erg bombastisch. Ja. Um, en, en vooral... Uh... Hele mooie mannen voor de vrouwen eigenlijk. Ja, ja, misschien is dit dan juist wel de vrouwenfilm. Maar ik denk wel dat er we niet zoveel mannen naar de film gaan... waar we het zo meteen over nemen. Trouwens, er wordt de film geregisseerd door uh, een man die al eerder... heel veel rampenfilms heeft gemaakt. Dat Independence Day in 2012 en uh, The Day of the Tomorrow. Mm -hmm. Dus je weet een beetje wat je dan uh, kan verwachten. Waarschijnlijk blijft het witte huis niet helemaal heel... Nee, uh, zoveel mogelijk ontploffingen. Dat ja. zag je ook al een uh, beetje ja. in, uh, ja, in ja. de trailer. Dan naar de vrouwenfilm, Smoor Verliefd. Wat uh, kan ik daarvan verwachten? Uh, ja, nou ja, ik denk wel echt dat het een vrouwenfilm is. Het gaat over vrouwen. Uh, het is volgens mij dus ook wel voor vrouwen. De, film, de titel zegt het al een beetje. Het centrale thema is toch wel liefde en verliefd zijn en relaties. Mm -hmm. De film volgt vier vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën. Je hebt een meisje in de puberteit die voor het eerst verliefd wordt. Je hebt de studenten die een druk leven leidt... en moet kiezen tussen relaties en studeren. Ja. Je hebt een vrouw in de dertig die een gelukkig leven leidt... maar uiteindelijk toch uh, seks gaat hebben met iemand anders buiten haar relatie om... De, de affaires. Ja, precies. Dus die heb je ook nog. En dan heb je eigenlijk de hoofdpersoon uh, uh, van de film... die is wat ouder en die, uh, die relatie uh, loopt op, op, op, uh, op zijn eind. En dan uh, die speelt... Die actrice speelt een actrice. Maar goed. Die loopt op zijn eind en dan gaat ze weer op zoek naar nieuwe mannen. En het gaat natuurlijk allemaal mis en het gaat allemaal lachen. En dan uiteindelijk dan komt het allemaal weer op zijn pootjes. Goed. Uh, een aantal uh, sterren zitten er ook in. Uh, Johnny de Mol zag ik. Ja. Uh, film van Nederlandse bodem. Ja. Wat verwacht je ervan? Ik ben een beetje sceptisch. Uh, dat komt vooral dat het een remake is van een Vlaamse film uh, en die heeft exact dezelfde titel ook. Die is drie jaar oud. Die komt mm -hmm. uit 2010. Uh, en ik weet niet of je Loft nog kan herinneren uh, dat is die Vlaamse film die ja. ook Nederlands is. Uh, dat vind ik niet zo goed. Ik vind het niet zo'n goede ontwikkeling of zo. Ik snap wel op zich wel dat ze het doen, want het is toch het, lees, het kijkt misschien makkelijker omdat je dan alles beter kan verstaan. En je zag de G hebben toch veel Nederlanders blijkbaar heel veel moeite mee. Mm -hmm. Maar ik vond de Nederlandse lof bijvoorbeeld een stuk slechter dan de Belgische lof. Dus dat, dat, ik vind die, die ontwikkeling niet zo goed. Maar er is hoop. Uh, de film wordt uh, geregisseerd door de Vlaamse Hilde van Miechem. Die is ook actrice. Misschien heb je dat ja. nog eens een keertje gezien. Uh, en die, die regisseerde ook al die Vlaamse versie. Dus het zou goed kunnen zijn dat de Nederlandse versie net zo goed is als de Vlaamse. Want het heeft gewoon dezelfde regisseur... En die vrouw heeft het ook, het, het, de film, geschreven alsof het haar eigen leven is, zeg maar. Het is gebaseerd op haar eigen leven. Dus het kan nog wat worden. Ja, ja. Naar de top 3 van volgende week, dus. Je moet elke week eindigen met een voorspelling. Mm. Dus ook weer deze week. Wat worden de populairste films? Ik wil graag van jou ja. nummer 1, nummer 2 en, nou, en nummer 3. Ja, ik, ik denk dat ik, ik ga toch even iets zever zitten dan, dan de vorige keer. De vorige keer had ik toch wel twee nieuwe titels ingezet. Ja. Die ook helemaal niet in de top 10 terugkwamen, zagen we net. Nee. Um, nou ja, dat is een beetje, is een beetje uh, lastig. Al helemaal als we, uh, Kijk, als we nu top 10 staan, is het nog wel oké okay, hier, soort van. Maar mm -hmm. dat was bij Jobs en Kikken is niet zo. Um, dus ik denk dat ik dan toch maar de, de Miller's op 1 hou. Dat is toch blijkbaar veel, waar veel mensen heen gaan, nog steeds. Hij staat al een tijdje op 1. De Smurf nog wel op 2. Want ja, die, die, die, die, die, dat, dat, dat houdt ook niet op, weet je Daar gaan ook nog steeds mensen heen. Dat ja. nog, ondanks dat de vakanties volgens mij ongeveer zo klaar zijn. Ja, die is nu toch echt klaar deze Ja, week. dus dan misschien... Nou ja, we gaan zien of de vakantie echt klaar is dan... aan de bezoekersaantallen van de Smurven. En op drie, White House Down, die nieuwe. Dat, Jij uh, denkt uh, dat, dat dat Ja, dat voor mannen en ook een beetje voor vrouwen? Ja, ja daar moeten toch, moet toch wel weer een hoop mensen op afkomen. En helemaal omdat die geregisseerd is door die bekende regisseur... die ook Independence Day maakte, denk ik wel dat dat veel mensen moet gaan trekken. We zullen het zien volgende week. Dan, uh, ja. dan uh, spreek ik je weer. Joost Basmeijer, bedankt. 4 in the morning You put my mind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 Ik denk alleen maar aan jou. All I Think About Is You van Beans and Fatback. Leuke man zit daarachter. Onno Smit is dat, de frontman. En uh, die kan naast uh, goed zingen ook nog eens heel goed koken. En die heeft dus heel veel goede muzikanten uh, naar zijn studio gelokt... Uh, door te zeggen, nou, ik, uh, ik kook wel even lekker. Die zijn allemaal gaan spelen uh, voor hem uh, als een soort van tegenprestatie. En dus dan krijg je zulke dus soort leuke liedjes... omdat je gewoon hele goede muzikanten uh, gelokt hebt naar, uh, naar de studio uh, Beans and Fatback. Dus... Uh, en dan nu, uh, nooit eerder vertoond op de radio, een interview met een kip. Ja, je hoort het me goed zeggen. Um, ik weet, het is vroeg, maar we hebben toch echt een uh, interview met een kip. Um, want we hebben namelijk iedereen al gehoord over de plofkip, behalve de kip. Zelf natuurlijk, Martijn van BNN University, uh, University, stapt daarom met een dierenfluisteraar de kippenstal in. Dit is een uh, akkerbouw. Een pluimveebedrijf. Hoeveel pluimvee gaat het dan bijvoorbeeld om? Wij hebben uh, 34.000 legkippen. Nu gaat er zometeen een mevrouw proberen te praten met een van uw kippen. Doet u dat ook wel eens? Nee, dat doe ik niet. Ik, ja, ik praat er wel tegen, maar ik denk niet dat ze mij begrijpen of dat ze mij verstaan. Als er één vraag is die u uw kippen zou willen stellen, wat zou dat dan zijn? Als ze zich hier lekker vonden. Hiernaast me staat Ingrid Moens, Dierentalk. dierentolk. En Ingrid, jij gaat zo meteen door deze deur die kippenschuur binnen. Ja, hoe bereid je je daarop voor? Wat ga je doen? Nou, ik ga zo eerst even proberen wat, wat rust in mijn hoofd te krijgen. Een beetje mediteren, laat maar zeggen. Mijn hoofd zo leeg mogelijk maken. Zodat ik gewoon zo objectief mogelijk die stal binnen ga. Ja, en is dit nou anders dan andere voorbereidingen die je normaal gesproken hebt? Nou, normaal gesproken zit ik lekker thuis op mijn eigen plekje met een foto voor me... en met een individueel dier te praten. Dus ja, dat is wel iets anders dan dat je een, een hele schuur met kippen binnengaat. gaat. Ingrid is even aan het doen wat ze moet doen. Toen ze zich even aan het leegmaken in haar hoofd, zodat ze ruimte heeft voor uh, ja, een kip. Ingrid, hoe gaat het tot nu toe? Prima. Ja? Heb je al contact met een van de kippen kunnen maken? Meerdere. Meerdere? Ze zijn ontzettend graag hier. Ja, ja, sommigen dienen zich gewoon zelf aan. En de ene keer geeft de ene antwoord en de andere keer geeft de andere antwoord. Heel grappig. Ja, Ingrid, we zijn natuurlijk razend benieuwd wat de kippen te vertellen De Boer schepen natuurlijk ook. Kom er ook even bij. Nou, ik heb ze inderdaad eerst gevraagd van, uh, of ze zich hier uh, goed voelen. En toen kwam er inderdaad één naar voren en die zei... Ja, we voelen ons meestal heel goed. We kunnen goed ons eigen gang gaan. Soms is het wel wat hectisch, dan zijn er een paar hennen wat gestrest. En dat slaat wel eens over op de hele groep. Maar meestal zijn we tevreden. Ik zeg, hoe komt het dan dat sommige van jullie wat kaal zijn? Want dat, dat zie je. En toen zei je, weer een ander was dat. Nou, doordat er een pikorde is. Zelfs in een grote groep, die we trouwens zelf onderverdelen in kleine groepen. Klopt dat? Of... Ja, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Ik zeg, hoe vinden jullie het dat al jullie eieren weggehaald worden? En toen kwam daar heel droog van, daar zijn we hier toch voor? Nou, ja. dan hebben ze een heel duidelijk beeld van hun arbeidskracht. Precies. Dat had ik wel. Ik zeg, dat weten jullie, natuurlijk. Ik zeg, hoe vinden jullie je omgeving? Zouden jullie nog dingen anders willen? Het is goed. We vinden het goed zo. Maar alles bij elkaar is dit, is dit een van de positiefste interviews die, die ik ooit heb gehoord. Ik moet je heel eerlijk bekennen... Uh, Natuurlijk heb ik ook een mening over uh, kippen en hoe ze gehouden worden. En ik heb echt getracht om hier zo open mogelijk binnen te komen zonder mijn eigen mening. Die heb ik overboord gezet. Maar dit had ik niet verwacht. U had niet zo'n positieve kippengroep verwacht? Nee, ik had niet echt verwacht dat ze, dat ze, dat, uh, dat ze zo positief zijn inderdaad. Ah, positieve kippen dus. Start Kees Dorrestein. Vrijdag gingen de trossen los en uh, meer de tig grote schepen weer aan in Rotterdam voor de Wereldhavendagen. De scheepvaart staat dan wel bekend als een mannenwereld. Er zijn toch echt wel vrouwen te vinden. Matroos nautische dienst, Sabrine de Ruiter is er daar bijvoorbeeld een van. Geen familie van Zeeheld, natuurlijk Michiel de Ruiter. Maar had zo gekund dus, he, met al haar scheepvaartervaring. ervaring. Uh, Jouke van BNN University gaat uh, uh, een uh, brandje met haar blussen. En vroeg haar of ze onderhand al een of one of the guys is geworden. Aan deze je onder je oksel, de slang... Dan ga je met je arm rondendoor, hou je hem vast. Nu staat hij op 2'30 en dan trek je hem open en dan heb je een massieve straal. Oh, en uh, Goed stevig staan, anders... Uh, is dus heel, ik moet echt achter. tegenhouden, of niet? Ja, je moet wel een beetje tegenhouden. Okay. Goed vasthouden, wat. En, en dan trek dan je negen, deze, en oh. dan trek je deze naar achter. Deze. Oh, oh, daar gaat hij. Ik trek hem nu naar achter. helemaal. Wow! Elma. wow. <lacht> dat gaat hard. Ja, ja Moet jij dat ook wel eens doen, Sabrina? Ja. Ieder bemanningslid wordt opgeleid om ook te kunnen blussen, zeg maar. Om, kijk, als je op zee zit, dan heb je natuurlijk niet dat je even 1 en 2 kan bellen... en zeggen, ja, ik heb een brandje, stuur de brand weer maar. Hier op het schip van de Koninklijke Marine is het natuurlijk ook wel een, een gevaarlijke omgeving. Grote containers, zware dingen om te tillen, grote trossen, veel touw... en ja, er is echt wel mankracht nodig. Heb jij het gevoel dat je in een mannenwereld zit hier? Nou, het is wel een mannenwereld, maar het is niet zo dat er alleen maar mannen zijn. En ben je een meisje binnen de groep, zeg maar? Nou, ik weet wel van aanpakken. Ik hou wel van werken. En ik vind het niet erg om mijn handen vies te maken. Maar als ze in een haven binnenkomen, dan vind ik het ook wel weer leuk om een jurkje aan te trekken. Dus, dus niet echt one of the guys? Mij is verteld, omdat ik op een gegeven moment dacht, nou, misschien ben ik wel one of the guys... dat mannen eigenlijk nooit zo naar vrouwen kijken. Je zal nooit one of the guys echt worden. Ja, uh, want er zijn natuurlijk ook klusjes uh, die meer voor mannen zijn... en klusjes die meer voor vrouwen zijn. Of, of werkt dat niet zo? Kijk, je hebt de mariniers. Dat is een apart deel van de Koninklijke Marine. Daar mogen vrouwen niet bij. Gewoon, dat kan gewoon niet. Of dat mag gewoon niet. En wa waarom dan niet? Nou ja, die jongens die worden natuurlijk uitgezonden. En daarvan wordt ook verwacht dat zij gewoon um, een week of iets dergelijks... ergens in het, in het Amazonegebied uh, zitten... En kijk, als vrouwen, wij hebben natuurlijk onze vrouwelijke kwaaltjes en plassenbuiten is ook niet zo makkelijk als mannen. Dus gewoon omdat het een stuk makkelijker is en omdat vrouwen fysiek misschien niet sterk genoeg zijn, daar zijn, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar goed, ik persoonlijk denk dat het goed is dat je dat lekker mannen ding laat. Dus eigenlijk kun je de meeste dingen gewoon, uh, als je maar even traint op spierkracht, kun je eigenlijk alles? Spierkracht en doorzettingsvermogen. Ik denk dat je hier gewoon in vast moet bijten en dan... Kan elke vrouw ook alles, tuurlijk. Vandaag start de week van de alfabeti al ja, alfabetisering... om aandacht te vragen voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Ik vroeg me af, wat kun jij echt niet? Jouke van BNN University die gaat de straat op om dat uit te zoeken. Ik kan uh, heel veel niet. Acrobatiek is het eerste wat in mijn hoofd opkomt. Ik bedoel, handstand, het gaat al niet... Uh radslag Nee, ja, dat is echt uh, lastig. Breien. <lacht> niet voor mij. Nee. Uh, geduld uh, hebben. Uh, situatie waar je goed bij moet nadenken. En afwachten op een goede moment. Piano spelen. Uh, wij hadden er vroeger één, maar die ging weg. En nu kan ik het absoluut niet meer. Op tijd komen. Ik kom altijd te laat. <lacht> ik kan absoluut uh, niks met kunst. helemaal niks. Uh, ik moest een totempaal maken. En, uh, het was me op zich wel gelukt, maar toch weer niet helemaal. Dus uh, ik heb ook niet zo heel veel met kunst. Denk, denk ik denk eigenlijk alles wel kan. Het moet nachts werken. Dan ligt liever toch alleen in mijn bed. God, dat is een hele goede vraag. Uh, ik kan niet goed koken. Nee, nee uh, het beste wat ik kan maken is denk ik een omelet met, uh, met groente erin. Start Kees Dorresteijn. Het is tien voor zeven um, en uh, je luistert, je wordt lekker wakker met de start hier op Radio 1. Uh, stel je voor, je kunt niet lezen en schrijven, je kunt bijna niks. Zie maar eens de weg te vinden in een plaats die je niet kent of dat ene merk Cornflakes te halen in uh, de lokale supermarkt. Rob Weijers weet er alles van. Gelukkig kan hij dat nu allemaal wel. Hij heeft zelfs een droom geschreven voor het boek voor uh, Willem-Alexander en Maxima, dat dromenboek wat, uh, uh, uh, dat, dat uh, overhandigd is. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen, hier met Rob Rees. het goede Goedendag. Um, dat boek dat mocht jij afgelopen donderdag aan uh, hen overhandigen. Hoe was ja, dat uh, om in de ogen te staren van uh, Willem-Alexander en Maxima? Ja, ik heb het niet overhandigd. Het is overhandigd aan uh, Maxima en Alexander. Oké, okay, dus maar wij... je was er wel bij, toch? Ja, ja, ja, het is voor mij sowieso wel een hele eer... Om je ja, uh, in het boek te mogen staan. En ja, het is werkelijk ook een droom. Dus uh, ja. Ja, vandaar dat je die, die droom ook erin hebt geschreven natuurlijk. Jij uh, hebt je ze nog gesproken? Wat uh, mag u, uh, ja? Heeft u, uh, of heb je ze nog uh, gesproken, nee, de, had, de, de koning en de koningin? Nee, ik had ze wel graag nog vragen willen stellen. Maar ja, uh, ja, er waren ook veel kinderen. En ik vind het altijd leuk ook dat kinderen ja, uh, daarvoor hangen kregen. en Om meer aandacht te krijgen daarvoor. Dat vind ik, vind ik voor kinderen al heel leuk. Dat snap ik. Um, even kijken. Uh, jouw droom hè? In, dat, in dat boek? Ja. Um, waar gaat hij over? Nou, ik ga een heel klein stukje doen. Dat staat in het voorstukje. Dus toen ik tien jaar was, had ik een droom net als anderen kunnen lezen en schrijven. Die droom duurde 35 jaar voordat die, dat het werkelijk heet worden. Dus ja, ik heb het in principe in mijn leven 45 jaar mm -hmm. uh, verborgen gehouden voor de hele wereld. Voor iedereen. Oké, okay, maar en, 45 jaar op, hoe heb je dat zo lang verborgen kunnen houden? Ja, voor, ja toen ik tien was, begon ik echt te piekeren. Uh, van uh, ja, die had wereld ook mee te maken. En ja, op een gegeven moment dacht je van ja, ik hoor het nu verborgen, want vaak word je uitgelachen, als domme jongen neergezet. Ja, geestelijk uh -huh. niet veel gepest. O ja. en, en, dat, uh, en, en toen heb je het maar gewoon niet gezegd. Is er nou nooit iemand die heeft gezegd. Uh, Rob, kan je eigenlijk wel lezen en schrijven? Nee, nooit. Want ik heb het uh, zelf voor mijn... Uh, nu mijn vrouw, dan, maar vroeger voor mijn vriendin... Twee mm -hmm. jaar verborgen gehouden. O, oh, jee. Dus, ja. En, en hoe doe je dat dan? Want ik bedoel, ik neem aan dat ze je wel eens naar de supermarkt stuurt. Ja, s'nachts. Ja, ja, maar als je wist dat je ergens naartoe moest... ook voor je werk en, en ook altijd... dan lag je s'nachts al de hele nacht... lag je te piekeren. Hoe moet ik dat doen? Mm -hmm. en, uh, ja, hoe kom ik de volgende dag weer door om mijn geheim verborgen te houden? Ja, oké. Okay. En, en waar, tegen wat liep je dan al aan uh, uh, als je niet kan lezen en schrijven? Ja, smorgens vroeg begint het al. Als je s morgens op straat je kunt nooit lezen wat er gebeurd is. Noem maar op. Uh, het enige is het via de radio uh, heel veel ontvangst binnenkrijgen. Ja. Yeah. Via luisteren. Maar Altijd je... leuk, hè, de radio? Oh ja, daar heb ik heel veel naar geluisterd. Maar ook als je naar je werk uh, reed, uh, je zat door het hele land en maar ja, als je geen borden kunt lezen, ja, dan begint het probleem maar gelijk. En... Ja, dat was wel heel angstig voor mij. Maar nu lijkt het me ook dat je wel formulieren moet invullen voor de belasting of zo? Dat, dat... Nou, die dingen, dat niet zomaar. Wel voor mijn werk. Ik was op een gegeven moment, ik kon niet lezen en schrijven. En ik had best een hele hoge functie. Ik ben ook een paar weken hoofdwerkvoerder geweest van een miljoenenbedrijf. Mm -hmm. Ja, toen moest ik ook dingen tekenen. Er stonden hele grote bedragen op. Maar ik wist nooit wat ik tekenen. En ze zijn er nooit achter gekomen. Oké, okay, joh, dat, uh, wat, wat, wat knap. Maar jij kan het nu, gelukkig. Nu waar, nu waar. Je kan het nu. Um, ben je dan nu ook, uh, ga je dan nu ook een stapje verder? Gewoon een boek schrijven? Of, uh... ja, ja, ja, ik ben nu bezig met een boek te schrijven. Joh, waar, over, uh, over jouw ervaringen? Uh... Ja, over mijn hele leven wat je meegemaakt hebt als laag En ja, dat je ook uh, nooit als laag je rechten kunt halen. ja, ook altijd moeten liegen om je eigen te beschermen voor de buitenwereld. Oké, okay, dus... Uh, en wanneer komt hij? Uh, als het goed is probeer ik hem in januari uh, te overhandigen aan uh, Laurentien. Oké, okay, uh, je hebt niet geprobeerd om dat dan... Uh, ik denk, ja, uh, de koningin en koningin weten nu toch wie je bent. Uh, kan, het, ja. kan het niet aan, uh, aan uh, Wim Lex? Wat, uh, wat uh, het, het, het, het boek overhandigen aan hem. Uh, je, je, je gaat het aan, aan Laurentien overhandigen. Ja, ik zou het ook heel graag aan hun overhandigen. aan uh, de koning uh, en Maxima zou ik het heel graag willen overhandigen. Maar ik, uh, sowieso gaan het toch exemplaren naar, uh, een paar naar het koninklijk huis toe. Want ja, ik vind het ook wel belangrijk dat hun ook weten... dat er anderhalf miljoen lage letteren in Nederland zijn. Ja, nee, dat uh, uh, snap ik. Laatste vraag. Um, uh, wat, wat gaat er deze week allemaal in de, in de week van het uh, alfabetisme gebeuren? Ja, we gaan op een gegeven moment, het Stadsschot begint bijvoorbeeld... Uh, morgens naar de, uh, ja, de hele dag Efteling. Mm -hmm. Daar gaat dan uh, Lauwertien ook naartoe met meerdere bekende Nederlanders. En dan gaan ze door het hele land alle, allerlei parken af. Ja, en dat is dan veel aandacht vragen. Maar ook, ja, ik zit voor mezelf... Zit ik ook uh, in het voetbalstadion, uh, doe ik lezingen voor bedrijven, ja van alles. Er is onnoemelijk veel te doen, alleen de bekendheid voor de lage letters voor de mensen die ook die stap durven te nemen. Lijkt uh, me duidelijk. Rob Weijers, dankjewel. Heel graag gedaan en bedankt dat ik bij jullie ook uh, mijn verhaal heb mogen doen. Graag gedaan. Uh, dan uh, uh, zijn we al bijna klaar met starten uh, op Radio 1. We gaan gewoon lekker door natuurlijk met uh, het laatste nieuws hier, uh, hier op Radio 1. Wat hadden we nou vandaag allemaal uh, in de uitzending? Uh, onder andere om even terug te luisteren. Lingo uh, vierde vrijdag haar 50ste uitzending. Judith speelt een potje met Lieke en Marco. Nummer 8. Uh, nummer 14. Wat is volgens jullie de kracht van Lingo? Van zo'n klein spelletje dat elke dag wordt uitgezonden? Ik denk dat het gewoon wegkijk-tv is. Dat je er gewoon langs hebt en dat je dan net even blijft hangen. Ja, ik vind het vooral heel leuk om mensen te kijken. En Roel bezoekt het NK Paardenmennen in Breda en mag zelf ook een rondje mee. Ah, ik ben nu een soort van aan het surfen op een paardenkar. En u bent Theo? Nog steeds. En uh, hoe hoog staat u in de ranglijst? Uh, ranglijst van Nederland of internationaal? Ja, ranglijst van Nederland. Van Nederland. Van Nederland uh, we zijn de laatste drie jaar tweede geworden op de kampioenschappen. Straks, jaar, dus. dit is de zondag... En. en. In vroege vogels, op safari in je eigen tuinreservaat. Kijk, kijk, kijk, kijk, een hegemus. Nee.